Goedenavond. Goedenavond. Daar zijn we weer. Tom, Tom En Jan Duijs. Dat ben ik. Um, ik ben gaan zitten knippen en zo. Ik heb alles keurig aan elkaar geplakt. Een heel werk trouwens. En uh, nou, toen ging je het afdraaien. Maar er zaten dingen bij die helemaal niet deugen. Tenminste, je hoort gewoon dat er uh, geknipt is. Het, knink, het klinkt niet. Het loopt niet door. Nee. Heb je het bij je? Ja, hier deze. Hè? Als je nou. Dan moet je deze even opzetten, dit bandje. En dan, uh... mm. Ja, het is weer zover. Hier is de evangelische omroep. En tante Annie vertelt weer aan de kleintjes uit de bij. Tante Annie? Nee, nee, nee, nee. Denk nog eens goed na. Tante Annie heeft dat alleen maar, ja... Gebaard. Nee, nee, nee. Er is de hedendaagse nou, jeugd he? nu zo slecht. En elke keer antwoord ik met een hartgrond. Ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Vind ik ook heb meneer Teefruk, en zijn antwoord luidt. Ik... Nou, dus ja. Sympathisant nou, nou, met Hollandse lindheffers, dus omgeving Ukkel, veel tijd platgevallen, nou, zoekt uh, penvriendin om in genoegzaam overleg tot vleesverhuur te geraken. Dat idee, huh? ja, idee kwam er Ja, dat is waar, om ja. Hoe bedoelt u dat? Wat waren toen je gedachten? Vertel het maar eens in je eigen woorden, Sjaar. Nou, ik dacht. Op mijn Hier, hè, dat, dat stukje wit. Argumenten ja. samenvatten. wit, ja, het, het, het is ]だ. stilte, nee, dat is begrijp ik Tot slot wil ik nog één nou, pleidooien voor de openbare ja, voor is, vervoer. Voor je, de openbare uh, vervoer. Eert, dat wil ik niet goed krijgen. Ja, nee, ja, goed ja, precies, hè, dag, Sjaak. Dag, meneer. Ik ben de anderhalve avond in deze bezigvers. Nou, zeg maar even uit die... Zo. Nou, je hoort het. Hé, maar weet je wat mij wel goed lijkt, eigenlijk... Um, dat we gewoon alles van, van vooraf aan nog even bekijken, hoor. Want, nou, hoe begin je? Nou, op een gegeven moment zoek je een stukje band op, wat je ja. nodig hebt. Ja, hoe, hoe doe je dat? Kijk, hier bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat punt is nu precies voor de weergavekop. Ja, ja, dan moet ik een streepje zetten op de weergavekop als nou, maar het ware. Ja, dan moet ik een streepje ja. zetten, precies op het midden van die weergavekop, want daar bevindt zich ja. dat punt. Nou ja, op, die band dan, nee. op die band moet je een streepje zetten ja. hè, Met een veeltstift ja. of met een glaspotloodje ja. nou, En daar kun je dan doorknippen Er zijn ook bandrecorders Die hebben voor die weergavekop een veeltje zitten Om die band tegen die kop aan te drukken ja. nou, Dan kun je er niet bij om een streepje te zetten Nee dat kan niet nou, Wat is nou erg handig Dan moet je op het kapje een stukje plakband plakken Word je knipt in de vorm van een pijltje ja. En dat laat je precies wijzen Naar het midden van die weergavekop dus oh, als je het ja. punt gevonden hebt dan haal je die band er met twee handen uit. En dan leg je dan op dat pijltje neer. En dan zet je daar een streepje waar dat pijltje wijst. Ja, op de achterkant van de band. Nou, dat prima. Goed. En dan ga je hem afknippen. Dan ga je hem afknippen. Jij hebt recht afgeknipt. Nou, je hoort hier. Nou, dat is een tik. Je hoort die Een hele duidelijke tik. Een hele duidelijke tik. Nou, daar is het recht afgeknipt. Ja. Maar... Hoe kun je dat dan veranderen? Ja, Gewoon een band scheef knippen en die band uh, waar je het alvast wil plakken ook scheef knippen, zodat het in elkaar past. Ja, maar dan moet je wel, wat jij nou zegt, dat klopt niet. Als ik één stukje scheef knip en ik knip nog een stukje scheef, dan kan ik dat nooit zo precies uh, scheef knippen dat het weer precies aan elkaar pa plakt, ja, uh, past. Ook in je plakmalletje, dat, dat ding met dat gleufje. Ja, ja? daar heb ik trouwens mijn rot naar gezocht hoor, naar zo'n ding. Hoezo wisten ze niet wat je bedoelde? Nee, ik kom bij een winkel, ze zeggen, uh, plakmalletje, nooit van gehoord. Een uh, plakmalletje, dat is ja. gewoon een ding uh, met een gleufje, waar, waar je je band in klem kan leggen. Ja. En, uh, nou, als je nou die stukjes band eind die je aan elkaar wil knippen, ja. uh, zo in die plakmal ligt, dat ze op elkaar liggen, ja. allebei met de, met de doffe kanten naar beneden. Ja. Mm, dus allebei met. Dus al gladde kant naar boven. Dus gladde kant naar boven. Ja. Uh, en met de te knippen eindjes naar ja. één kant. Ja, ja. Nou, dan knip je met de schaar tegelijkertijd. Twee stukjes, ja, dan heb je inderdaad een die band door dan passen, ze altijd. Ja, en dan passen ze altijd aan elkaar. Ja. Oh. En Je kunt nog schuin knippen. Ja, ja, dat het ene geluid langzaam weggaat en ja. het andere langzaam opkomt. Ja. Als het ware. Dan dat moet je heel goed. schuin knippen, ja. zeg maar. Ja, dat is heel moeilijk knippen hoor. Ja. Oh, dat is, ja. En dan gaat die, naam, die gaat dan geleidelijk langs die kop als je dat aan elkaar knipt. En dan, knippen, dan, dan hoor je die tik niet meer. Dan hoor je die tik niet meer. Dan knip je een stukje plakband af. Ook scheef. Ja. Want ja. we hadden het net over die filtjes En ja. als het recht afgeknipt wordt, dan is de kans veel groter dat het achter zo'n filtje blijft hangen. Oh ja, dus gewoon schuin afknippen gewoon schuin, dan. schuin ja. afknippen. Dat leg je precies, dat stukje plakband, een ja, centimeter of twee, drie. Ja. Uh, op die naad waar je die twee dingen aan elkaar van gaat plakken, zit, dan plak je gewoon vast. Een beetje wrijven dat de luchtbelletjes weg zijn, weg zijn onder dat plakketje. En klaar komt Kees. Nou. Ja. En op de goede kant plakken natuurlijk hè. Ja, ja. Ja, dat, maar dat was ook een beetje stom voor mij. Maar goed, nou, dat hebben we dan. Wat was het? Oh, maar nu kan ik gewoon uh, een stukje gaan plakken, want ja, het was wel niet zo goed zoals ik dacht, maar mijn neef is volgende week jarig en die komt dus gelijk bij mij van, hé, hey, moet je luisteren, jij doet voor de radio dat en uh, nou, je hebt er allemaal verstand van. Hè. Ik begrijp het wel.